Is dat, ...en dat sluit een beetje aan bij de opmerking denk ik, die mevrouw Van Veld gezegd heeft over zeg maar, informatieachterstand en dat soort dingen die op zou kunnen treden... ...dat wij ook wel na willen denken over een andere opzet van onze commissievergaderingen eh, ...waarbij het meer consulterend is, het ophalen van informatie over en weer van college naar raad en andersom... Uh, voordat, uh, zeg maar in, uh, zoals uh, het de afgelopen jaren gebruikelijk is... het college al, al min of meer komt met een afgerond voorstel. En dan mag je dan ja of nee tegen zeggen. Dus dit is een eerste stap wat we nu gedaan hebben. En ik vind het verstandig en belangrijk... om ook eens goed na te denken over de volgende stap. Dat gezegd hebbende, uh, wij kiezen heel duidelijk voor hoofdvariant 2. Dank u wel, uh, meneer de Dan kom ik bij het CDA, de heer uh, Gert-Jan Bluis. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter... Um... Ja, ik, ik, allerlei argumenten. Drie valt bij ons inderdaad ook af. Omdat wij gewoon nu echt zien dat als je twee invult, dan doe je echt het duale stelsel, doe je gewoon, geef je compleet zijn recht. En feitelijk, de discussie of één of twee nou beter duaal is, die zie ik echt niet. Ik, voor mij zijn ze alle twee net zo duaal. Want uiteindelijk is de raad heeft een programma vastgesteld. En er komt een college die moet dat omzetten. Die moet het uitvoeren en die vertaalt het in een raadsprogramma en andere stukken. En die gaan gewoon weer terug naar die gemeenteraad die daarover beslist. En dat is bij één zo en dat is bij twee zo. Dus daar zie ik dus niet het verschil uh, in. Uh, maar waar zit nou wel het verschil in? Bij, bij één wordt er heel erg ingespeeld op het feit dat... En dat wordt ook als voorbeeld aangehaald. Er is een profielschets. Men moet solliciteren. Men komt van buiten. Want dan... ...ontstaat er een, waarschijnlijk een betere band. Nou, als je dat zou willen... ...zou je da daar van tevoren... ...hadden we daar dan allerlei dingen voor moeten oefenen. Want dan moeten we gaan leren... ...dat iedereen sollicitatiegesprekken kan houden... ...en dat we dat allemaal onder controle... ...dat, dat hebben we niet, dus we zijn nog lang niet zo ver. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... ...dat politieke partijen... ...mensen kunnen voordragen. En... Wat, wat bij twee dan zou ingevuld kunnen worden, dat hoeft dan niet iemand van altijd, als een partij bijvoorbeeld niet iemand zou kunnen leveren, zouden wij er niet zoveel moeite mee hebben als hij van buiten komt. Want dat, dat zou dan wel mogelijk moeten kunnen zijn. Maar op dit moment is één een stap te ver en daarom kiezen wij feitelijk ook voor twee. Dank u wel. De heer El de links. Ja, dank u meneer de voorzitter. Um, wat GroenLinks betreft uh, valt hoofdvariant 3 af. Uh, om de simpele reden dat er gewoon eigenlijk te veel vertrouwen is onderling. Uh, om om ja, in een coalitie uh, iets te gaan gieten. Hoofdvariant 1, een soort van zakenkabinet, uh, vinden wij ook een stap te ver. Om de simpele reden dat wij nu aan een project zijn begonnen met het raadsprogramma. En het van belang is dat we dat project uh, vast blijven houden. En daarom kiezen wij voor hoofdvariant 2. Um, met daarbij de aantekening, wat u ook terecht heeft geschreven... dat zo'n college een zo gering mogelijke politieke uh, benadering moet hebben... Met, uh, met zijn eigen partijen. Omdat je dan net een beetje richting die tussenvariant tussen 1 en 2 gaat. En ik denk dat dat vooral heel erg wenselijk is. Ik wil erbij benadrukken dat wij uh, het echt op prijs stellen... dat er zoveel vertrouwen is tussen elkaar. Dat waarderen wij enorm. En uh, ik denk ook dat het heel erg goed past bij de, de nieuwe stijl die we met z'n allen in willen gaan. En dus kiezen voor hoofdvariant 2. Dank u wel, mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, het waren vorige week intensieve discussies en onderhandelingen met dit uh, mooie resultaat. En, en vooral op hoofdlijnen. En fase 2 is natuurlijk het uitvoeringsprogramma. Uh, hoe gaan we dat met elkaar in werking zetten? Wat, dat gaat het college voor ons doen. En dan lijkt variant 1 de meest zuiverste vorm. Maar um, de argumenten die net al genoemd zijn... als het gaat om de, de, de politieke meerderheden die er dan gezocht moeten worden... lijkt het ons partij dat variant 2 daar meer recht doet aan het gedane proces... en het resultaat wat we nu met elkaar behaald hebben. Het akkoord op hoofdlijnen. Als het gaat om variant 3, dan ben ik het met mijn collega's eens... dat we dan terug gaan... Uh, ...naar het proces van hiervoor... ...en dat moeten we niet willen. Dus wij volgen het advies van de informateuren in deze. Dank u wel. Oké, okay. dank u wel. Dat was de ronde. Uh, ik kan me voorstellen dat u elkaar wellicht... ...op een, op een enkel punt nog wat verder wilt, uh, wilt bevragen. Uh, wie wil hierover het woord? We, uh, even kijken. Uh, we hebben één woord voor de per fractie... ...dus dan wordt het, denk ik, de heer Berendsen. Ja, ik, ik maak even de ronde. De heer Berendsen, de heer Kuipers... Mevrouw Algebali, mevrouw Van der Veld. Goed. Ik, sorry, ik begin bij de heer Berensen. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, de VVD heeft aangegeven in principe uh, de voorkeur te geven aan de variant 1. Uh, maar ik hoor toch ook wel dat er uh, zeg maar een opening ligt naar variant 2... Uh, dus ik ben dan toch nieuwsgierig van, uh, om van de VVD te horen of variant 2 voor hun acceptabel is. Uh, de heer Hendricks. Ja, ik uh, gaf in mijn bijdrage aan dat ik het advies van de informateur volg. Uh, wat de informateur in zijn advies zegt is dat uh, mocht het bij de politieke cultuur passen of haalbaar lijken te zijn, doe variant 1 en zo niet, doe variant 2... Nou, ik, ik volg het advies op allebei die punten. En ik proef uh, een beetje bij de weerstand aan mijn collega's ook al dat optie 2 de meest haalbare optie is. Waar ik het jammer vind, uh, u gaf terecht, uh, gaf de heer Berends aan van er is een grote stap gezet. Ik zou er wel willen zeggen van, joh, we hebben nou een soort halve marathon gelopen. En we zijn nou vlak voor de finish. Dan zou ik zeggen van, nou, zet dat laatste stapje dan ook. En zeg niet van, jeetje, wat hebben we al aan het eind gerend. Ik zou zeggen van, maak het dan uh, ook helemaal af. Maar ik proef daar geen uh, brede steun voor. Dus, dus. En, en dus, voorzitter, hoe, hoe ik al begon uh, is optie 2 voor ons natuurlijk ook aanvaardbaar. Ik zie dat optie 1 uh, niet de brede steun krijgt die ik had gehoopt. Heer Berense. En dat is dan eigenlijk ook dezelfde vraag die ik dan aan GBZ zou willen stellen. Uh, van uh, nu de discussie gehoord hebben en de twijfels die in eerdere instantie al door mevrouw van der Veld zijn uitgesproken ten aanzien van het uh, go uh, afhankelijk van de variant die gekozen werd, ben ik dan toch nieuwsgierig... of zij, uh, ons, uh, of zij zich kan vinden in de argumentatie uh, die uh, gehoord is... over zeg maar, de bewegingen van andere partijen om voor variant 2 te kiezen. We gaan het horen. Mevrouw van der Veld, GBZ. Dank u wel. Uh, ik moet u zeggen dat het mij eigenlijk tegenvalt... hoe weinig variant 1 aan, aan, aan voorkeur heeft gekregen... En de argumenten die ik heb gehoord om niet voor variant 1 te gaan... die verbazen mij ook. Dus ik kan hier eigenlijk niet echt een duidelijk antwoord op geven. Want ik heb er zelf namelijk vragen over aan degene... die dus zo duidelijk voor variant 2 willen kiezen. Omdat ik daar argumenten heb gehoord die ik er niet terug in zie in variant 1. Dus om nou een, een heleboel heen en weer gekletst te besparen... Uh, is het goed dat dus ik er dadelijk nog even op terugkom... als ik zelf antwoorden heb gekregen? We kunnen hem ook omdraaien als de, als de, als de, de vergadering het daarmee eens is... dat we mevrouw Van der Veld nu door laten gaan... om, eventjes, om, om, om haar punt nu ook scherp, scherp te krijgen in reactie op. Want het is dan, als het ware, het bal is geopend door de heer Berensen. Dus als u het goed vindt met elkaar... dan geef ik nu mevrouw Van der Veld de gelegenheid... om haar vragen dan weer aan de anderen op dit punt te stellen... Te, te, te, om het scherper te krijgen. Nou, Waar het om gaat, ik heb de heer Bluis dingen horen zeggen ten nadele van variant 1... Ik, ik kan ze er niet in lezen. Ik, ik, het zijn ook maar een paar zinnen... maar ik, u heeft een heel verhaal erover... en ik staat er ook niet. Er staat nergens dat dat wethouders van buitenaf... moeten zijn. Er staat nergens dat... Ja, u, u haalde nog meer aan... ik ben even vergeten mee te schrijven... maar u haalde daar argumenten uit... die er niet staan. En inderdaad, we zijn nu zo ver gekomen... Laat het dan ook een zakencollege zijn. En laat we dan ook de voordelen hebben van een zakencollege. En als het CDA een wethouder wil leveren... Be my guest. Wil de D66 dat doen? Be my guest. Dat maakt mij niet uit waar het vandaan komt. En ja, dan heeft u een politieke achtergrond. Nou, prima. Dan heb je ook een politieke ervaring. Dat is alleen maar fijn. Maar het gaat erom dat we echt die splitsing krijgen... Tussen coalitie en oppositie. En het gekke vind ik: dit is een aantal keren met elkaar besproken. En met elkaar hebben we dat ook uitgesproken. Dat we af willen van het wij en zij. En nu heeft u de kans. Politiek klimaat is er naar. Dat staat geschreven. Doe het dan. Uh, ik zag de heer Elgebali. Uh, uh, uh, ja, ik heb een, uh, een korte, verduidelijkende vraag aan mevrouw Van der Veld. Uh, bij hoofdvariant 2 spreekt de informateur... en uh, hierbij letterlijk... Uh, met een zo gering mogelijke politieke binding... met collegevormende fracties. En daar spreekt natuurlijk ook al uit dat uh, het toekomstig college... wellicht niet dat wij zij in zich heeft. En, en kunt u zich daarin vinden? In, in dat zinnetje bij hoofdvariant 2. Want dat, dat is wel meer richting hoofdvariant 1 natuurlijk. Ik ben benieuwd wat, wat uw reactie daarop is. Mevrouw van der Veld, GBZ. Dank u wel. Ik wilde best even kort op reageren. Weet u wat ik eigenlijk van variant 2 vind? Nee? Het is gewoon een verdekte variant 3. Het, is, uh, het, het, het, het doen vormen toch door partijen van een college. En zolang partijen een college gaan vormen... Blijf je hetzelfde houden als wat je had. Met andere woorden. Alle werk voor niets. En gaan we gewoon weer gezellig wij en zij doen. Dat is het verschil. En dan kan dat zinnetje erin staan. Dat is prima, dat is een leuk zinnetje. Maar hoe het gaat werken. Wordt gewoon weer het college bestaande uit. De partijnamen komen daar weer bij. Als je echt iets wil, moet je naar één. Duidelijk, dank u wel. De heer Kuipers wil reageren, D66. Nou, ook omdat mevrouw Van der Veld een uitnodiging deed om uit te leggen waarom iedere partij het ziet zoals net is aangegeven. Uh, wat ik interessant vind, er wordt veel gerefereerd aan uw eigen advies, uh, voorzitter. Uh, en ik heb gelezen in uw advies bij een go, bespreek of hoofdvariant 1 past bij de raad en de politieke verhoudingen van Zandvoort. Er zit voor mij wel een cruciaal, uh, cruciale lading in dat tweede deel, de politieke verhoudingen van Zandvoort. We hebben de afgelopen perioden meerdere malen meegemaakt... dat we in, en dat mevrouw van der Veld wil dat woord niet gebruiken... daar ben ik me bewust van, maar dus in coalitie, oppositie... verhoudingen zijn verzeild. Wat wij net aangaven is dat wij zowel variant 1 als variant 2 zien... als reële varianten, maar dat wij een vrees hebben. En dat is dat als in variant 1 met echt een zakenkabinet... waar mogelijk wij zelfs ook een minderheidssituatie door ontstaat een hele hoop zaken in de kern tussen die partijen... niet in dezelfde perspectieven staan. Er komen allemaal onderwerpen in het college op je af... waar je niks over hebt geregeld in zo'n raadsprogramma. Dan kom je heel snel in een soort vertrouwensdiscussie terecht... binnen het college. Dat maakt werken best ingewikkeld. En we hebben nu een prachtig raadsprogramma liggen... waar een hele brede basis is tussen een hoop partijen in deze raad... waarin we zeggen, we hebben een gezamenlijk perspectief op Zandvoort... en in de geest van dat perspectief willen we uh, aan de slag... En dan zouden wij willen dat als je die zin de politieke verhoudingen van Zandvoort nog eens erbij pakt, dat we niet kiezen voor de revolutie van het ene uiterste naar het andere uiterste, maar dat we kiezen voor evolutie. Dat wij ook kunnen wennen met elkaar aan die nieuwe verhoudingen waar we op een andere manier met elkaar werken, waarbij ik uitdrukkelijk het woord Coalitie, zoals u het vaak gebruikt... want u benadert het steeds vanuit het perspectief... dat het dan wel mis moet gaan. Zo zie ik het niet. We hebben een stevige basis liggen waarin we zeggen... de raad moet beter in positie zijn... en vanuit die samenwerking binnen het college... moet conform het raadsprogramma... en hopelijk straks een uitvoeringsprogramma gehandeld worden... dat er een hele goede basis is... om vanuit die variant 2 te werken. We vinden dat een kansrijkere optie. Nogmaals, variant 1 kan voor ons ook... Maar vanuit politieke realisme geredeneerd denken wij dat variant 2 beter past bij de fase waar wij nu in zitten. Waar we van de ene kant van het spectrum ons bewegen naar de andere kant. En wellicht dat we over een periode of misschien uh, sneller of nog daarna zeggen. Nou die variant 1 die past ons toch goed. Maar dan moet eerst die politieke cultuur hier denk ik zo zijn ingeregeld dat we dat ook allemaal aankunnen. Tot zover. Dank u wel. Andere nog op dit punt. De heer Deen, PVV. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil even terugkomen op de woorden van mevrouw Van der Veld. Want, kijk, het mogen duidelijk zijn, ik wil mijn standpunt iets verduidelijken. Um, zoals al aangegeven zijn wij, ja, ook door onze beslissing om dit raadsbrede akkoord niet, in, om daar niet in mee te gaan voor optie 3. Maar wij vinden wel, nu gebleken is dat er uh, wordt gekozen om dit raadsbrede programma door te zetten, dat daar dan het beste variant 1 bij zou passen. En dat je gaat kijken naar een zakenkabinet en doorpakt. Want waarom zou je dan nu moeten stoppen met het innoveren van uh, je politieke doelstellingen? Ga dan ook maar door en pak het hele pakket in één keer. En dat heeft naar mijn, naar mijn mening dan de meeste uh, impact. Dank u. Dank u wel. Anderen nog op dit punt? Een reactie op mevrouw Van der Veld? Oh, Hendricks, uh, VVD. Ik, ik zei net heel expliciet: van er is geen brede steun voor die optie 1. Maar als ik nou de woorden van de heer Deen uh, hoor, in combinatie ook met de woorden van D66 dat optie 1 voor hen wel bespreekbaar is, proef ik wel een meerderheid voor optie 1. Dank u wel. <lacht> ik, ik, zie, ik zie dat de heer Kuipers wil, wil reageren. Ja, ik heb net heel duidelijk volgens mij gezegd dat voor ons optie 1 een optie is die eigenlijk komt nadat optie 2 eh, niet gelukt is. Omdat wij denken dat optie 2 kansrijker is in de politieke verhoudingen zoals wij die in Zandvoort kennen. We willen ook graag dat een college de eindstreep kan halen. Wat wij wel belangrijk vinden, dat is een element waar denk ik mevrouw Van der Veld ook wel een beetje op doelt. Wij zouden het wel belangrijk vinden dat in die hoofdvariant 2, dat schrijft u ook uit eh, in uw advies meneer Van Dam. ...dat die politieke binding, dat dat wel een binding is met de hele raad. Dus dat, dat, dat, dat is een belangrijk vertrekpunt om dat coalitie-oppositie perspectief daar buiten te houden. Maar wij denken wel dat variant 2 op dit moment de voorkeur heeft boven variant 1. Dank u wel. Um... Ik had nog een paar namen staan van mensen die aan anderen een vragen zouden willen stellen. Nou is denk ik al een groot deel van de discussie gevoerd. De heer Berendse die heeft de vraag gesteld. De heer van, mevrouw van der Veld had ik staan. Die, u heeft uw de vragen denk ik ook gesteld. De heer Kuipers had u nog vragen aan andere naarleiding van hun volkeur reacties. De heer Elke Bali u nog vragen. Ja, dan naderen we toch langzaam het punt dat er conclusies getrokken moeten worden. Ik ga, ik ga wat conclusies proberen te trekken. Um, ik constateer dat variant 3. Uh, dat we die los kunnen laten. Daar is uh, behoudens de PVV geen enkele partij uh, voorstander van. Dat was de makkelijkste. Uh, dan gaat het tussen variant 1 en variant 2. En uh, wat dat betreft ben ik wel geholpen door de, de vraag van de heer Hendricks uh, net. Van telk goed dat er toch een meerderheid richting uh, 1 gaat. Ik constateer dat er geen meerderheid is voor, uh, voor variant uh, uh, 1. Dat zou betekenen dat u uitkomt op een, uh, op een variant 2. Uh, daarbij zijn nog een aantal dingen wel gezegd. En dat, dat, dat ga, ik, dan ga ik een beetje zitten, zitten, zitten, zitten duwen om te kijken of ik u toch nog wat meer bij elkaar kan krijgen. Dat, dat, dat argument van die politieke binding zo gering mogelijk. Of andersom geformuleerde politieke binding met de hele raad. Dat kan natuurlijk een element zijn dat u zegt van we kiezen voor twee, komma, mits uh, dat heel duidelijk is. En dat, dat dat dan ook een element is in de opdracht aan de, aan de formateur uh, uh, straks. Van Als je met, met, een, met een voorstel uh, type 2 komt, dan willen we daar ook in terugzien dat die binding met de Raad als geheel is... en daarmee met de eigen fracties zo gering mogelijk. En hoe dat dan andere en voeten gaat krijgen de komende vier jaar. Versta ik dat goed op die manier? Is dat een, een, een, een formulering waar u mee uit de voeten kunt? Ik kijk even naar de heer Hendricks... want u, u was nogal een propagandist van variant 1. Ja, voorzitter, u, u weet voor mij de crux ook wel aan te geven. Want waar het om gaat dat als je toch een college gaat vormen... wat niet een zakencollege is, maar wat toch vanuit de politieke partij komt... dan is het... Heb je vanzelf die binding met een, met een vanzelfsprekende raadsmeerderheid, dan loop je het risico, ik hou ervan om er nu positief naar te kijken, maar je loopt toch in de loop van de komende vier jaar het risico, dat je dan toch eerder elkaar op gaat zoeken dan de andere partijen. En dat risico moet wel echt voorkomen worden, maar dat, kun je ook, dat kan in de vorm van werkafspraken. Dat kan ook, ik zie ook in uw notitie uh, hoe, hoe u uh, optie 2 omschrijft, u had daar het voorbeeld van IJsselstein aan. ...waar het inderdaad op die manier werkte. Er zijn geen coalitiegesprekken, daar zijn ook wethouders... ...wel vanuit de politieke partijen, maar van buiten de raad zelf gehaald... ...om die binding ook wat minder natuurlijk te maken. En als je dat soort voorbeelden neemt, dan, dan zou optie 2 natuurlijk werkbaar zijn. Maar dat is wel een, een blijvend aandachtspunt. De heer Kuipers, D66. Ja, om misverstanden te voorkomen. Er wordt een aantal keren net geïnterpreteerd... ...alsof alleen variant 1 een zakencollege zou zijn... In uw eigen advies, en misschien kunt u dat verduidelijken... ...vindt u ook dat variant 2 een vorm van een zakencollege is. Dus ik vind het wel belangrijk om daaraan te memoreren. Uh, want in dat opzicht verschillen variant 1 en 2 dus niet veel van elkaar. Alleen de vraag of er aan de voorkant meer logische meerderheden zijn... ...namelijk die van de collegevormende partijen die het college hebben gevormd... ...zit voor mij de crux van het verschil. Uh, maar niet in het aspect van het zakencollege. Dus misschien kunt u daar nog iets over zeggen... Dank u wel. Nou ja, veel heb ik hier niet aan toe te voegen. Het zakencollege is, is ook niet heel, heel strak gedefinieerd anders dan dat de politieke binding met de raad uh, uh, non-existent is. Uh, en dat, dat is zowel in variant 1 als in variant 2 mogelijk. Waarbij we hebben variant 2, uh, er wordt harder voor moeten werken om dat ook heel expliciet uh, aan te geven. Van als u als, als toegaat naar een variant 2 college en er zijn collegevormende partijen, dat u dan vastlegt... En dat is, dat is bijna negatief geformuleerd, maar dat sluit wel aan op het risico wat de heer Hendricks uh, formuleert. En het, ik geloof dat mevrouw Van der Velten het dan nauwelijks meer als risico, maar als een, nou, ik noem maar even een groot risico ziet, dat dat college dan toch als vanzelf een, nou dan ga ik het woord heel zachtjes gebruiken, een coalitiedrecht uh, te worden. En dat betekent dat u, als, u, als u variant 2 kiest met de gedachte van een, een, een zakencollege, zult dan ook dat je bij, bij, bij de aanvang afspraken maakt van hoe je er dan voor gaat zorgen dat het niet, niet, niet, niet geleidt in een traditioneel coalitie uh, met, met alle nadelen die mevrouw Hendricks tamelijk eloquent heeft uh, op voet gebracht. <lacht> He, het, het komt niet meer goed mevrouw van der Veld, sorry. Excuses. Als u nou volgende keer van plek vooral Excuses, excuses, ja, het komt misschien vanavond niet meer goed. Eh, mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Ja, voor mij zit de cruxum dan ook vooral in, in, in het laatste wat u toevoegt. En volgens mij heeft uh, meneer Berendsen van OBZ dat ook al gemeld. En uh, meneer Hendricks. Het gaat om goede werkafspraken met elkaar. Als we datgene wat we bereikt hebben vorige week... in de overleggen willen voortzetten... en daar hebben we het eigenlijk met elkaar al over gehad... tijdens dat overleg... dan moet de manier waarop we gedurende de komende periode met elkaar omgaan ook veranderen. En dat betekent inderdaad dat je wellicht of dat een commissievergadering moet zijn. Zover ben ik nog niet, want dat ken ik nog niet goed genoeg. Maar je moet wel met elkaar, raadsbreed, met het college goed overleg voeren. En waarschijnlijk op andere momenten, in andere soorten. Dat zijn de werkafspraken. Die hoorden voor mij dan duidelijk bij bij variant 2. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, GBZ. Ja, dank u wel. Um... Variant 1 die staat echt heel duidelijk los van 2 en 3. Als ik kijk naar de verschillen tussen variant 2 en variant 3, moest ik in ene net denken: je kunt vanille-ijs kopen. We weten allemaal hoe vanille-ijs eruit ziet. En dat is namelijk gewoon wat je bedenkt te krijgen bij variant 3. Dat is dat normale vanille-ijsje. Tegenwoordig verkopen ze ook ander vanilleijs. Dat is namelijk uh, met een beetje noritpoeder en uh, weet ik veel, koolstof, weet ik. Zo zwart als maar wat. Je denkt namelijk dat je dropijs krijgt, maar het is gewoon vanilleijs. En dat zie ik hier hetzelfde. Ik denk straks dat ik een niet-coalitie krijg, maar het is het gewoon wel. Dus, Sorry. Ik kan er niet in meegaan. Dank u wel. Uh, de heer Wierens, op je zet. Dank u wel, voorzitter. We hebben, denk ik, de afgelopen drie dagen, uh, of de, de, de discussie, hebben we gewerkt ook aan het onderling vertrouwen in, uh, in elkaar. En dat is nu toch wel een beetje wat ik helaas in deze discussie een beetje mis. Uh, voor mij is het volstrekt duidelijk dat zeg maar, het duale stelsel, en ik geef mevrouw Van der Veld gelijk dat we dat zeg maar, de afgelopen vier jaar gemist hebben, dat we het, dat, dat weer terug moet komen. Umm, maar, dus, dus, maar ik denk dat je dat grotendeels op kunt vangen, gewoon door uh, goede werkafspraken te maken, zoals het al even uh, gezegd is. En voor mij is, zeg maar, ik heb dat al eerder aangegeven, variant 1 op dit moment gewoon een stap te ver. Dat is misschien wel iets waar we over vier jaar, maar dan met een goede voorbereiding... meneer Bluis heeft het ook al even gezegd, hè, van, want het houdt in dat je wel een sollicitatieprocedure op moet stappen, starten... Eh, met profielschetsen, et cetera, et cetera. Dat is gewoon een paar stappen, op dit moment voor ons is dat te ver. En ook, zeg maar, al kies je dan voor variant 1 met een zakenkabinet... Um, en stel nou voor dat er zeg maar, mensen die nu hier in de raad zitten... of die nu hier al wethouder zijn... verbied je die dan om die mee te solliciteren? Mogen die dan nu niet ineens niet mee solliciteren? Om te voorkomen dat er een politieke binding is... Nou, dat zou natuurlijk belachelijk zijn, omdat. Want dan gaat er, zeg maar, ook kennis en kunde verloren. Eh, en daarbij zijn er een aantal andere aspecten. Hè, van hoe is de binding met de bevolking? Is die er wel of is die er niet? Eh, is er bekendheid met het voortraject? Want we zijn natuurlijk wel met een aantal projecten bezig. Dus ik zou toch heel nadrukkelijk aan iedereen nog willen vragen: van... heb ook eens een beetje vertrouwen in elkaar. Durf dat nou eens aan met elkaar om dat vertrouwen te geven en te zorgen dat het college gewoon met goede werkafspraken komt. En geef ze het voordeel van de twijfel. Dank u wel. Um, ik ga naar een conclusie toe, want ik heb niet het idee dat er nog echt nieuwe argumenten zijn. Um, um, mevrouw van der Veld wil nog graag een discussie een keer uh, aangaan. Uh, ik, uh, ik, ik geef u nog een keer de gelegenheid en de heer Kuipers nog een keer de gelegenheid. Ja, dank u wel. Ik, ik hoor nu de heer Berendsen ook weer zaken aanhalen bij variant 1. Ik weet niet waar dat staat... Waarom zou een wethouder niet mogen solliciteren? Waar staat dat? Nee, u bent bang voor binding een eh, met een bestaande politieke partij. Nou, nee, die dat binding. Staat voor... ook nee, dat heeft u net zelf gezegd. Dat staat ook niet maar dat zei u wel. Nee. Eh, dus nou ja, daar gaan we niet over twisten. Ik, ik, ik heb me, denk ik mijn standpunt duidelijk gemaakt. En ik denk dat we tot een afronding moeten komen. Nou, de heer Kuipers, want die wilde nog toch nog reageren. Nou, een argument wat ik eigenlijk wel een beetje mis nu in de discussie. En dat staat ook weer in uw eigen advies bij variant 2. En uh, ik weet niet of ik mevrouw Van der Veld daarmee over de streep kan trekken. Maar wat denk ik cruciaal is in een coalitiesituatie, is dat er harde afspraken worden gemaakt. En daar heb je je aan te houden. Gebeurt dat niet, dan leidt dat bijna al tot een collegecrisis. In die zin ben ik het er mee eens dat de afgelopen periode dat natuurlijk af en toe aan de hand was. Want er zijn letterlijk op die manier wethouders en een college gesneuveld. Maar uw eigen advies zegt u dat het zoeken naar meerderheden op een andere manier gaat in variant 2 dan in het verleden het geval was. Het verleden was variant 3 in de ogen van veel mensen in deze raad. Er staat letterlijk in de basis is er een meerderheid, dat zegt geen garantie. Je kan ook een meerderheid tegen zijn omdat de collegevormende partijen een lossere band met het college hebben dan in de coalitievariant. Een verworpen collegevoorstel in deze opzet is niets meer dan een politieke uitkomst die alleen betekent dat het college met een nieuw voorstel zal moeten komen dat is echt een wezenlijk andere manier verwerken... dan we hier in het verleden altijd hebben gedaan. Dus ik hoop dat ik mevrouw Van der Veld kan uitleggen... dat ook wij nou juist willen werken op die manier... waarbij oppositie en coalitie niet langer worden gebruikt... maar we het gewoon hebben over een college en een gemeenteraad... en een heldere taakverdeling daartussen. En dat we dus ook dat woord coalitie gaan vermijden... als er meerderheden lijken te zijn voor een bepaald onderwerp. Want zo werkt de politiek in deze raad. Zoeken we nou eenmaal naar meerderheden... Maar de realiteit is wel, en dat is in hoofdvariant 2 wat ons betreft uh, iets beter geregeld dan in variant 1. Het alleen maar uitvoeren van het raadsprogramma is niet wat het college de komende jaren gaat doen. Er zal veel meer op ons pad komen dan het raadsprogramma alleen. Hopelijk hebben we het raadsprogramma zo ingeregeld dat we 80, 90 procent van het werk hebben afgedekt. Maar de realiteit die ik in ieder geval zelf heb ervaren de afgelopen jaren. is dat er ook nog een hele hoop op je pad komt waar je niet aan hebt gedacht. toen je dit programma maakte. En dan is het ook wel prettig dat je in vertrouwen met elkaar kunt werken. in ieder geval in een collegeomgeving. Eh, zonder het woord coalitie, maar met het vertrouwen. dat je enigszins op dezelfde manier de wereld inkijkt. Dank u wel. Dank u wel. Nou, dan kijk ik toch nog naar en de mevrouw van der Veld. Heeft deze. Ja, u, u wilt natuurlijk een reactie. En. Ja, dat snap ik. Laat, ik. laat ik het zo zeggen, gemeente Belangen Zandvoort is al blij dat uh, variant 3 in ieder geval niet uh, de, de grote meerderheid uh, heeft in deze raad. En uh, wat betreft, uh, wat ik nu vanavond hoor, ben ik eigenlijk heel teleurgesteld, want ik had verwacht dat iedereen ook, net als wij zouden zeggen, dat hoort variant 1 te zijn. Dus ik, uh, ik moet hier toch mee uh, terug naar mijn fractie en achterban. Dus uh, het antwoord krijgt u, maar niet vandaag. Dank u wel. Ik ga naar een afronding, uh, uh, want daar is ook uh, een voorzitter voor. Uh, ik denk dat u uh, met elkaar, met meer of minder enthousiasme zegt van uh, kies voor variant 2. Maak daarbij uh, duidelijke afspraken dat het een, een college is met een politieke binding aan de hele raad. Dus hoe, hoe, wat, wat betekent dat voor de informatievoorziening? Hoe wordt er gezocht naar meerderheden? Wat betekent het als een voorstel verworpen of, of, of heftig geamendeerd wordt? Uh, kunnen wethouders, kunnen die ook van buiten komen? Kunnen het ook mensen zijn met, met, met een andere politieke binding dan, degene, dan de partijen die het college vormen? Zorg dat je daar afspraken over maakt. En ik denk dat dat de keuze is die u met elkaar maakt. En dat dat ook de opdracht is aan de formateur die u gaat, gaat geven. Mag ik je conclusie op die manier formuleren? Oké, okay, Ja. Ik, ik, ik denk dat ik uh, verder aan de, aan, de, aan de gezichten zie dat ik die conclusie op die manier uh, mag formuleren. Dat brengt mij als een soort bruggetje bij de vervolgstap. Want als dit de opdracht is, dus kom met een variant, uh, iemand gaat, vormen, gaat, gaat formateur zijn, kom met een variant 2 uh, college. Uh, maak afspraken hoe de politieke binding met de raad als geheel en niet louter met de collegevormende vormende fracties uh, zal zijn. Als dat de opdracht is, dan is de vraag wie kan formateur zijn. Uh, in het voorstel, in de notitie uh, stel ik voor dat de fractievoorzitter van de grootste partij, uh, in dit geval de heer Beernsten van OPZ, de formateur is. Uh, misschien eerst een ronde hoe daarop gereageerd wordt voordat u uh, uh, het, het, het woord geeft. En dan begin ik, ik had eigenlijk dan daar geloof ik moeten beginnen, maar dan begin ik me keurig ronde om, want dan kom ik vanzelf bij als laatste uit. Uh, de heer Hendricks, uh, VVD. Ja, dat kunnen we steunen. Dank u wel. De heer uh, Kuipers. Wij ondersteunen dat ook. De heer Deen, PVV. Ja. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, GBZ. Ga ik heel gemeen doen. Het is wel heel monistisch hè, om zo iemand uh, van de grootste partij te doen, maar ik ben het er mee eens hoor. Dank u wel. Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Wij ondersteunen dat. De heer Elgebali, GroenLinks. Wij ondersteunen dat ook. De heer Bluis, CDA. Wij ondersteunen dat ook. De heer Berensen, OPZ, eerst als fractievoorzitter en dan als beoogde formateur. Nou, wij ondersteunen dat ook, uiteraard, zou ik dat willen zeggen. Eh, ten aanzien natuurlijk van, want dat is dan de vervolgvraag eh, van accepteert de fractievoorzitter de fractie van OPZ dat ook. Eh, dan zeg ik ja mits, eh, of ja maar, want ik ben dan, eh, van u zijn net zelf al van, daar eh, zit dan nog een bepaalde opdracht aan vast. En dan ben ik wel even nieuwsgierig van hoe dan die opdracht er precies uitziet en of ik daar uiteraard mee kan leven. Maar dat is dan even aan de andere partijen, denk ik. Ik heb net de opdracht proberen te formuleren. De opdracht is: vorm een college volgens type 2. Met duidelijke afspraken hoe de politieke binding met de Raad als geheel vorm gaan krijgen de komende periode. Mag ik op die manier de opdracht formuleren? Ik zie allemaal knipkrikkende gezichten. De vraag aan u is of u die opdracht accepteert. Daar kan ik mee leven. Dank u wel. Nou. Kijk. Ja. Kom minder, zeggen ze, Groningen. Um, Dank u wel. Dat brengt ons bij uh, het laatste stuk, het laatste punt van de agenda. Dat is een heel overzichtelijk punt, dat is de sluiting. Uh, er komt een raadsprogramma. We gaan nog een aantal technische correcties uh, doorvoeren zoals we die straks hebben besproken. Er wordt, erbij, komt nog een bijlage bij waarin in reactie op de input vanuit de samenleving steeds wordt aangegeven... Van ...is het punt overgenomen, is in verwerkt in het raadsprogramma, wel eens misschien niet verwerkt in het raadsprogramma... ...wel doorgegeven aan het college om te kijken of daar ambtelijk wat uh, mee kan gebeuren. Of dat het verder niet is uh, verwerkt. Uh, volgende week... Dinsdag, als ik het goed zeg, 8 mei is er een uh, raadsvergadering. Dan komt het stuk uh, ter besluitvorming uh, voor te liggen. Uh, ik dank u hartelijk voor uw tijd. En als ik het goed begrepen heb, en dan kijk ik even naar de griffier. Is er nog ergens een uh, gelegenheid? En dan moet u wel heel voorzichtig zijn dat u niet in allerlei kunstwerken stapt die hier worden aangelegd. Is er nog ergens gelegenheid voor een, uh, een drank en een hapje? In de kantine. Ik, ik stel voor dat de mensen die op de tribune zitten, dat die daar uh, aan deel mogen nemen. Want, uh, het is een gezamenlijk proces. Dank u wel. Ik sluit de vergadering. Ja, ja, en wij mogen daar niet mee eh, doen, Pieter. Wij zitten aan een kopje koffie. Maar wat we zeg, hadden je? kletskoppen. Ja. En ja. kletskoppen. Ja, ja, wat ja, een kletskoppen, hè, af en toe. Ja, ja. Lekker ja, hoor. Het was uh, heel, uh, heel uh, mooi van jou gevonden, uh, Leon. Ja. Om die kletskoppen bij te nemen. Want ja, we zaten ja. er ook weer, hè. Inderdaad, inderdaad. Maar er zijn toch ook wel een aantal mooie dingen gezegd. Hè? historisch moment, nieuwe ja, stijl. Ja evolutie, geen revolutie. Ik denk dat het heel leuk is. Ja, ik denk alleen dat, uh, dat uh, uh, mevrouw Van der Veld het een beetje te zwart-wit ziet, uh, Pieter. Ja, ze had het over van die ijs en dat smelt nog wel eens. En over droppuis ook wel. Drop ja, ook. Te dus zwart-wit. Ja, ja. ja. Maar als we even de conclusie doen, want de luisteraars zullen het niet zeggen... Jullie hebben me steeds over variant 1 en variant 2 en variant 3. Wat zijn nou de verschillen, Joop? Variant nou, 1 variant 1 en 2, zijn niet zoveel grote verschillen. Uh, variant 3 wel, die verschilt duidelijk van de andere 2, denk zo, ik. Zo was het altijd. In zo zo was soort het, Zo is dus het altijd is geweest. Ja. Men wil duidelijk een andere kant op. En eindelijk zal dan misschien wel in Zandvoort... het dualisme ingevoerd gaan worden. Ja, maar, maar eindelijk... Dit is er gegeven... geen antwoord op mijn vraag. Wat is nu variant 1 en wat is variant 2? Ehm... Um, uh, <laughs> Ik zeg het, het ontloop elkaar heel weinig. Vajand 1 is een zakenkabinet. Een ja, zakencollege. En, en, en de wethouders maar... hoeven dus niet... uit nee, maar dat, de partij te dat, dat komen. Dat hoeft, hoeft sowieso niet. Bij het dualisme hoeven wethouder niet... uit een politieke partij uit dezelfde plaats te komen. Dat mag iemand anders zijn. Heel erg anders vandaan. Bijvoorbeeld met, met Martin Bierman hebben we dat gehad. Uh, hij was... Uh, uh, uh, uh, provinciaal... Uh, nee, nee, eerste Kamerlid voor een oudere partij. En kwam uit Amsterdam. En die is hier wethouder geworden. Overigens, een bijzonder kundige wethouder hebben we toen gehad. Maar had wel een politieke achtergrond de oudere partij. Ja, maar die was toen helemaal nog niet in vraag eigenlijk. En uh, het, hij heeft dat heel goed gedaan, denk ik. En maar zijn ik... kan ook betekenen... gewoon directeuren van bedrijven uit uh, Schin op Geul... Ja. Ja. die solliciteren, voldoen aan de profielschets... en dan hier wethouder worden. Ja, en dan ja. misschien wel met, met expertise iets van duurzaamheid... of dat soort zaken allemaal. Ja. Ik kijk even naar leuk. Ja, ik, ik ben een beetje bang met, met zakencolleges. Het is ook wel eens in Den Haag geroepen... dat we toe zijn aan een zakenkabinet. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Het, het blijft toch altijd een, een politieke zaak? Het blijft toch ja. altijd een, een zaak... dat uh, college en, en raad moeten samenspelen... En, uh, zaken, dat wordt al zo gauw het baasje spelen. Ik denk ja. dat we daar niet naartoe moeten. Ja, sinds 2006 hebben we dan, zeg ik het goed correct, <kort> 4, uh, 14, 10, 6. 2006 is dan een dualist ingevoerd. Ja. En dat uh, zou dan eindelijk in Zandvoort uh, doorgevoerd kunnen gaan worden. Uh, ik, ik, ik ben daarvoor. Uh, ik weet niet wat jij erover denkt, Pieter. Ik ben er nog niet voor. Jij bent er niet voor. Jij nee. wil nog steeds uh, dat uh, oppositie-coalitie gebeuren. Hey, Zoals, ja, waar, kijk, als, maar als je het maar, van de veld zo bang voor is. Nee, maar kijk, nee. als je hier door het dorp loopt. dan word je aangesproken door iedereen. alsof je alles kan uh, betekenen voor ze. Nou, dat kan dus niet. Nee, maar dat kan niemand. Nee, hier, maar je moet wel luisteren. Ja, je moet een luisterend oor hebben, sowieso. Precies. Maar het college nee. voert uit. Ja, hey. maar, maar. En net als een Tweede Kamer. je kan alleen maar controleren of ze het goed doen. De raad moet kaders stellen. En dat moet gaan gebeuren. En dat is in het verleden misschien wel te is weinig gebeurd. nooit gebeurd? Eh, wel, dus wel gebeurd, nou. maar te weinig. Ik denk dat het college te veel voorstellen uit het college heeft voorgesteld. En die eigenlijk min of meer niet uh, genegeerd konden worden. En dan heb je dus dat dualisme niet meer. Ja. Nee. nee. Maar goed, variant is 1 dan. is dus het zakenkabinet. Ja. Dat valt af. Ja. We zijn, althans, we zijn nog te vroeg. Hmm. Jobeer zei over vier jaar, dan zijn we misschien zover... Om dat te kunnen doen. Er ligt aan wat de komende periode gebeurt. Peter. Ik wou zeggen, het is wel een leerproces hè, waar we nu ineens instappen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat maakt het ja, eigenlijk wel heel erg spannend. Dan gaan we naar variant 2 toe. We hebben als basis het programma wat door op PVV na, misschien GBZ, door iedereen is geaccepteerd. D66. Deze, nog, ja. Houdt ook nog een, een slag om de arm. Ja, dat het ja, een, aan de positief aan de leden, leden voorleggen. Maar dat is een ja. wassenneus. Dat, dat, het... ja, dat mag ik verwachten, maar je ja. weet het nooit zeker. Ja, dat is een wassenneus. <laughs> ja, als je met een positief advies neergelegd wordt, ja, dan zal toch wel. mag je, ja, ja, mag je zal niet... Wel. Maar PVV valt af en GBZ weet het eigenlijk nog niet. Nee. Drie van de zeventien zetels, dus veertien mensen, voor. staan erachter. Nou, dan gaan we naar dan 2 toe. Ja, maar dan... Wat is, wat is de basis? Het is je, bijna je, een college je, wat net als, als, als de burgemeester... min of meer boven de partijen gaat staan. Ze moeten gewoon... Dat is het dualisme, Leon. Ja, daarom. Dat is het dualisme. De, de, de partijen zijn niet meer gebonden aan hun wethouders. Ze mogen naar eigen goed denken, mogen ze bepaalde zaken... invoeren en doorvoeren. Of niet. Ja. Ze, kunnen het, ze kunnen het college volgen... maar dat is per se niet nodig. Uiteindelijk denk ik dat het heel belangrijk is... voor de besluitvorming ook. Hè? Dat, zeker. dat dat zeker sneller zou kunnen... dan de afgelopen jaren... tot dingen wel hopen. en niet tot stand gekomen zijn. Mag het hopen. En ja. wat, wat, wat, wie was het ook weer... die dat aanvoerde over de... de commissievergaderingen? Ja... Dat was eigenlijk al uh, min of meer gesneden koek. Ja. Het college dat stelde voor. Het collegevoorstel, dat werd wel bediscussieerd. Maar uh, de, de coalitiepartijen, die waren er altijd voor. Je zag dat heel duidelijk met een heleboel belangrijke zaken. Uh, VVD en OPZ waren daartegen. Zaten niet in het college. En het gaat toch door. Ja. Nou, en dat mag ik hopen dat dit gaat veranderen. Want het is... Niet goed voor Zandvoort, voor de toekomst van Zandvoort. als dat weer gaat gebeuren. Je hebt het gezien met, met het gebeuren. Maar van Koper zei dat, hè? Consulteren is het. Ja, in de ja, commissie. Dat, ja. dat is het ook. Dat is het ook. Dat ja. is het ook. En daar, daar, daar, daar, daar, daar teken ik voor persoonlijk. Ja. Het, het geeft ook een hele nieuwe dimensie aan, aan politiek in Zandvoort, denk ik. Maar goed, we gaan even terug weer naar de variant 2. Uh, dat is nu het advies aan de formatuur. Uh, en dat is. Uh, zonder collegeprogramma, eigenlijk. Nou ja, het collegeprogramma... zou het, het raadsprogramma moeten zijn. Ja, in ja. Ja, principe moeten ze dat. Daar, een da, een daar hebben ze het voor gemaakt, denk ik. Ja. Is nu de basis. Ja, en ze zullen als college gewoon... En het college, een uitvoerings... Uh... College heeft alleen maar uitvoerende rol. Ja. En de raad... De controlerende rol. De, de controlerende, maar ook de, de, de, de, de, de, de rol om... Uh, uh, dingen te initiëren, zaken te initiëren. En uh, dat hoeft niet meer van het college vandaan te komen. En ik denk ook dat er uit het college ook nog wel wat ook door uh, D66 genoemd werd. toch nog wel dingen tevoorschijn komen, plotsklap. die nu nog niet genoemd zijn. Eh, maar die vanzelf wel weer op tafel komen... waar we ook weer alle aandacht aan moeten gaan schenken. Ja. Wat wel opvallend is: dit programma, dat dichtte tot nu. dat de VVD een aantal punten voorbehoud heeft gemaakt. Maar niet onoverkomelijk om toch te kiezen voor variant 2. Zoals ja. het herijken van de parkeernorm, eh, verruiming van de regelgeving, voor de Formule 1. Eh, eh, zo waren er een aantal van die punten. Dat Ik denk, nou, je projecteert jezelf uit de discussie. Nou ja, dat hebben ze eigenlijk de afgelopen vier jaar ook steeds gedaan. Want ze hebben constant hun eigen ideeën vastgehouden. En daar zijn ze nu nog steeds mee bezig eigenlijk. Een ja, bepaalde, de... bepaalde hoofdpunt in hun programma. De visie van ambtenaren naar Haarlem. Stond de... toch in het verkiezingsprogramma. Stomul 1 terug in Zandvoort. Ja. En dat komt bij de VVD vandaan. Ja. Dat is ook begonnen bij de VVD. En uh, dat is uiteraard, denk ik, uh, volledig omarmd door, door, door, door heel Zandvoort. Tenminste, laten we zeggen, 99,9999%. Want er zijn altijd mensen die blijven tegen het circuit... en blijven tegen Formule 1, verbruigen de, de herrie tussen aanhalingstekens. En uh, de VVD heeft dat vastgehouden. Wat ik pikant vond, wat uh, de VVD zei... Uh, ten aanzien van de Watertourenplein... wij zijn tegen het veranderen van het bestemmingsplan. Vond ik heel apart. En dan denk ik van nou, uh, dan kunnen we nog even lachen... Nou, dat want het bestemmingsplan moet wel gewijzigd worden als men doorgaat met het plan. Als men het plan uh, van, uh, van uh, Springtij wil volhouden, dan zal dat zeker wel veranderd moeten worden. Want Springtij en, is buiten het bestemmingsplan gegaan. En de VVD ja. zegt wij zijn tegen het veranderen van het bestemmingsplan. En dat zegt in feite OPZ ook. Maar ik begrijp dan ook niet, maar dat is kijken naar het verleden waarom dat plan is goedgekeurd. Er waren twee ja, andere we, plannen die waren we, binnen... Binnen uh, de bestemmingsplan? Ja, maar dat is een gepasseerd station. Ja, weet je, weet is heel gekozen, al. maar nu zegt... Uh, OPZ... vier zetels en nu zegt... VVD drie zetels. We zijn tegen het veranderen van bestemmingsplan. Ja. Wie zegt dat nog meer straks? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want dan gaat het niet door. En dan krijg je... denk ik... Uh, rechtszaak op rechtszaak... Uh, van bepaalde figuren... en, en, en uh, bijvoorbeeld Springtij. Tegen de gemeente. Want zij hebben uh, uh, een komt goedkeuring gekregen. Er, komt een grote schadeclaim. Dat zou best wel eens kunnen, ja. Dat zou nog pittiger kunnen zijn. Nou, maar ik voor... denk belangrijk is dat uh, het Watertorenplein. En, en ook andere plannen die al op tafel liggen. dat die echt heel goed bekeken gaan worden. En dat we, m, nou ja, dat partijen elkaar niet in de weg gaan zitten. op dit soort zaken. Ja, maar het is met name. op dit moment is natuurlijk een strijdpunt. is het Watertorenplein. De andere die zijn nog niet vastgesteld. Entree zon wel, maar daar is geen probleem mee. Nee. Maar Badhuisplein, daar zou problemen mee kunnen komen. Alleen, dat is er nog niet. Nog want niet. Nee. dat bestemmingsplan is nog niet... Uh... Op het moment dat het college gevormd is... dan uh, zal dit ook... een van de eerste punten zijn. Dat zou best wel eens en, kunnen, Pieter. Dan kunnen we lachen. Dat, dat, ja, nou, dat zou best wel eens uh, een gevolg kunnen zijn. Want het is nogal ingrijpend wat, daar men, wat men daar van plan is. Ja. Als je de plannen ziet die door ook weer een architect van Springtij zijn ontwikkeld. En die werden, ik ben bij die presentatie geweest... die werden door een heleboel mensen als zijnde waar geïnterpreteerd aangenomen. Ja. Maar zover is er nog lang, lang niet. niet. Nee. Het is namelijk zo, het gebied bestaat uit diverse stukken grond... die van andere investeerders zijn. Onder andere Ballas Nedam is daar eigenaar van, de gemeente Zans is het eigenaar van... Ronald uh, uh, Casino is er, is er eigenaar van. Nee, bedoel Stevin. Die is eigenaar van Volkstefin. Niet, niet ja, nee, je hebt gelijk. Ja, Volkstefin ja. is, uh, is daar eigenaar van. En uh, die kunnen dat uh, uh, met eigen wethouders, uh, architecten, kunnen ze dat ontwikkelen. Ja. En nou, dat, daar gaat de gemeente helemaal niet over. Uh, de gemeenteraad moet het wel goedkeuren, natuurlijk. Nou, maar ik denk dat de gemeente, uh, het college en, en, en samen met de raad gewoon de echte lijnen moet vaststellen van wat we met dat plein willen. He, dus dat we gewoon het, vanuit de Kerkstraat dat gezicht naar, het, naar de zee blijven houden. Dat we nu niet een grote muur ja. voor gaan zetten met hotels en dat soort dingen... maar dat we dat echt een beetje maar goede kwaliteit je, geven. Als je nou gaat kijken in het, uh, het conceptraadsprogramma... wat eigenlijk min of meer is aangenomen nu... daar staat wel bij dat het uh, Raadhuisplein bijvoorbeeld... een, een, een evenementenplein, evenementenplein moet blijven. Ja. Dat is het niet meer. Zodra dat ja. gebouw van, van uh, Rinkel BV daar staat. Dat ja. is afgelopen. Nou, er is een plan ingediend ooit door Leo Miesbeek... Ja, dat om de T-koepel te verplaatsen. Dat ken ik. De, de ja, dat ken ja. ik, dat, dat heb, ik, heb ik zelf met hem ooit eens besproken. Dat is alweer twee jaar, drie jaar geleden... dat we dat erover hebben gehad. Um, ik zie dat nog niet even gebeuren. Ja, voor Leo is natuurlijk de ijsbaan wel ontzettend belangrijk. Maar niet alleen ja, voor Leo. Nee. Leo. Ja, maar voor iedereen. Voor Leo. Ja. Want het is eh, het, überhaupt het plein aan zich. Er zijn daar dingen gebeurd. Eh, en evenementen zijn daar geweest. Die je eigenlijk nergens anders kunt, ja. eh, kunt houden. Of, of eh, organiseren. Eh, ik denk alleen maar bijvoorbeeld aan de eh, het wereldrecord eh, Haringhappen. Gelijk ja. aan ha simultaan Haringhappen. Wat denk je van Sinterklaas? Bijven. Bijvoorbeeld. Ik heb daar dansgroepen zien opvoeren. Die niet in de wind op het Bad eh, dat zouden kunnen doen. Er zijn nog meer zaken. Uh, een heel lastig punt in deze is natuurlijk uh, lijn 80 en 81. Hè, die uh, 80 die daar die rond moet draaien. 81 die er overheen rijdt. Ja, zolang dat moet er blijven gebeuren, dan, dan kan je ook zo heel weinig ja, met ja. dat plein. Le hè? Leo Wiesbeek die heeft een oplossing. Die zei, de, die moet de tonnen verplaatsen. En de rijrichting op uh, de, de, uh, de grote kocht moet erin moet twee richtingen richting worden. Richting ja. Dan kunnen die bussen eruit stellen. Nou ja, dat, ja. Dat, dat had eigenlijk ook nooit veranderd mogen worden. Ja. toen ja. De tijd. Maar nu is, zit je met het probleem dat die grote krocht, dan bepaalde nutzaken liggen onder de grond. En die zijn niet goed bestraat voor zwaar wegverkeer. Ja. En dus dan zou je die hele infrastructuur van die hele straat... zou je moeten veranderen om dat waar te kunnen maken. Om daar dus te kunnen voorkomen dat er calamiteiten ontstaan... Noem maar wat, een uh, gaslek, waterleiding. Ja, waterleiding ja. Dat is een zaak. Ja, ja. Dat wil je niet. Dus dat moet echt goed ter degen, moet er over nagedacht worden. Even terug, even terug, Joop, naar vanavond. Hoe vonden jullie Max van Dam het leiden als uh, informatuur? Rustig, prima. Min of meer eigenlijk een beetje dwingend. Dat dacht ik ook. Ja. Ja. Uh, uh, uh, hij, uh, ja. Uh, uh, ik wil niet zeggen, dus mijn wil is wet, maar het schoot wel aardig en top eigenlijk. Overigens, hij kent Ja, wellicht, maar je krijgt wel op een bepaald moment de antwoorden. Je krijgt wel de ja, reactie. Ja, ja, ja. En dat vind ik wel prettig. Ja, maar ik denk dat dat meer aan de formateur is eigenlijk. Overigens, hij ja. kent Zonfurt dus niet. Helaas, want als een stuk staat hier in het programma... Een krocht een met, met een G. Dan denk ja, ja. ik, hé, hey, we hebben een nieuw gebouw in Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Het viel mij direct op tot ik ja, was, Pieter. Ja, ja. Direct. Maar goed, ja. hij leert het nog wel. Ja, ik hoop, ik hoop het. Hij is uiteraard van harte welkom om, om in Zandvoort te blijven komen. Dat is zijn. Conclusies, Leon. Ik denk dat we gewoon hier heel erg blij mee moeten zijn. We hebben... Uh, veel partijen in, het, in de raad zitten. En uh, veel partijen maakt het over het algemeen heel lastig. Om dan goed te kunnen besturen. En op deze manier. Als we elkaar wel willen vertrouwen. Kunnen we een heel eind komen. En ik denk dat het voor het dorp ontzettend belangrijk is. Ja, nou, ik, ik denk dat we aan de vooravond staan. Van een historische gebeurtenis in Zandvoort. Uh, van Damme heeft het al gememoreerd: Het is een historisch moment. Ja. Dat, uh, dat er veertien uh, van de zeventien uh, zetels. Voordat we een raadprogramma zijn. En uh, misschien zelfs wel uh, 15 van de 17. Dat is nog even afwachten. En uh, ik kijk naar uit eigenlijk. Ja. antwoord. Historisch. We hebben Haarlem en Amsterdam niet nodig. We kunnen het zelf. Absoluut we niet. kunnen het zelf. Absoluut niet. Nou, dan en sluiten en, we. en of, of de ambtenaren terug moeten komen. Volgend jaar gaan we evalueren. <laughs> ik mis ze wel trouwens. Ik heb er wel ik idee ook. over. Ik, ik mis inderdaad het uh, uh, directe... Contact, wat ik altijd had met bepaalde ambtenaren, dat mis ik. Maar. Ja. En zij missen ons ook hoor. <laughs> Toch wel. Ja, ja, ja, ja Absoluut. <laughs> ik weet, het wel, ik weet het wel zeker. We sluiten af ja. met dank aan de luisteraars dat u het heeft volgehouden. Dit was historisch. Vandaag. Even wachten. Dank aan Dolly natuurlijk voor ja. de techniek. Dolly, bedankt voor de techniek. Nou, heel graag gedaan. Het <laughs> waren een klein paar de schoonheidsfoutjes, maar. Het, het ging ook een beetje rommelig even in het begin. Hè? Omdat we geen beeld hadden. Nou, ja, maar ja, er was een technische storing Maar Dat hebben we, in principe Daar we ook, aan hebben we in principe ook niet nodig. Uh, Dolly. Dat Stemmen herkennen wij een heleboel mensen. En gelukkig had uh, Van Dam uh, de vertegenwoordiging... de uh, geest om de namen te noemen met de partij erachter. Was ja. het eigenlijk een voorzitter betalent. We. Prima. Oké, okay, dan sluiten we af. We gaan nog even eruit met een uh, denk toepasselijk muziekje... van de Scorpions. Wind of Change. <laughs> <laughs> <laughs> Follow the Moscow down to Gonquipa, listening to change In August summer night soldiers passing by listening to Like brown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 Het ritme van Z F Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.